10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Kurpersoek. Het drama in Syrië wordt vergeten behalve door oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen zometeen in Goedemorgen Nederland. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. De werkloosheid in Nederland is vorige maand verder opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er meer dan 500 per dag.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 Het is een redelijk onbenullige zaak die al eerder eens een keer is uh, geseponeerd. Dus de activiteiten van Navalny in de oppositie, met name vorig jaar... tijdens allerlei grote protestbijeenkomsten tegen Poetin, tegen verkiezingsfraude... die hebben ongetwijfeld met dit proces en met de veroordeling te maken. Navalny is altijd een belangrijk spreker bij betogingen tegen president Poetin. Hij wil vooral een eind maken aan de corruptie in Rusland. Later vandaag wordt bekend welke straf Navalny krijgt. De hulpdiensten zijn gisternacht in Utrecht met een aantal voertuigen lekgereden... op Kraaienpoten, vlakbij een woonwagenkamp. Ze waren uitgerucht, uitgerukt na een melding dat er iemand in het Amsterdam-Rijnkanaal was gevallen. Er werd niemand gevonden, de politie. Toen kregen we een beetje het gevoel van nou is deze melding wel echt. Het is geen loze melding. Nou, wij zijn vervolgens daar uh, na ongeveer anderhalf uur weggegaan en reden weg. En uh, toen zijn er twee politieauto's vernield, Een brandweerauto, een ambulance en twee auto's van de pers...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 Een aanrijding op de A10 de Ring Amsterdam-Zuid. Daar is een motorrijden onderuit gegaan. Daardoor tussen Zeeburg en Duivendrecht nu 2 kilometer. Tussen Knopend Watergaasmeer en Duivendrecht zijn twee rijstroken dicht. 8, 9. Kinderen met de stofwisselingsziekte Betten worden blind en kunnen hun vriendjes alleen nog maar horen.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen over de vergeten oorlog in Syrië. De beste filmmuziek aller tijden van popkenner Leo Blokhuis. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is bijna 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Hij werd verkozen tot journalist van het jaar, 2012, vanwege zijn berichtgeving over de Arabische lente. Hij is net terug uit Egypte en hij volgt alle onrustige gebieden in de wereld op de voet. Oorlogsverslaggever uh, ja, zit hem in het bloed. Hij zit naast mij in de studio, Hans-Jaap Melissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent net terug uit Egypte. De koffer staat nog ingepakt, wat niet altijd dat ik wil zeggen bij mij thuis, want ik laat hem soms ook wel gewoon staan de tot de volgende hoeveelste reis. reis was dit de afgelopen twaalf maanden? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, dat zegt ook al wel wat. Maar ik ben bijna elke maand wel, uh, wel even op reis. Meer dan tien, meer dan jaar, vijftien keer. meer dan tien, denk ik. Ja. Egypte? Uh... Egypte ook, ja. Maar ook vooral Syrië eigenlijk. Ja. Dat is toch de uh... ja. core business op het moment. Hoe om dat kijk te je te naar die headline vanmorgen, de kop in de Volkskrant? Uh, Vergeten oorlog, het interesseert eigenlijk niemand. Vluchtelingen stromen die nauwelijks meer onder controle te houden zijn. Dat is wel altijd mijn angst geweest. Er was heel veel aandacht. Vorig jaar zomer, uh, toen Aleppo werd ingenomen... was gedeeltelijk door de rebellen... Uh, nou, er kon, konden makkelijker meer journalisten naar binnen. Ze hadden ook een grenspost in handen. Dus er kwamen ook veel journalisten. Er waren spectaculaire beelden te halen. Dat wilde iedereen ook zien. En uh, ja, als een oorlog langer gaat duren... Dan moet je uitkijken dat je niet, zeg maar wat ik altijd zeg, in de Congo-fase gaat komen, waarbij, uh, nou, daar is ook nog een heel dik boek over geschreven, wat goed verkocht, maar misschien niet iedereen altijd las ook, maar, uh, maar dat, dat je dus een land gaat krijgen waar wij van gaan denken in het uh, buitenland, uh, daar, daar is het gewoon oorlog, daar is het altijd oorlog, daar heeft iedereen uh, oorlog met iedereen, en wat moeten we daar verder mee? Maar stap jij de grens over letterlijk met het idee van ik ben nu in een brandhaard waar de ogen van de wereld op gericht zijn? Of stap je inmiddels de grens daarover met het idee van... nou ja, ik hoop dat er interesse is. Nou, dat laatste is het wel steeds meer. Er zijn natuurlijk wel altijd, er is een aantal media dat er altijd nog in geïnteresseerd is. Um, maar ja, de, de hype is er wel een beetje vanaf. Om het onherbiedig te zeggen, maar we hebben natuurlijk altijd een hype. Dan is er even iets kort in het nieuws. En dan gaan we naar de volgende. En uh, Syrië had natuurlijk ook al een beetje te lijden wel aan het feit dat het de zoveelste revolutie was uh, die plaatsvond... We hebben natuurlijk allemaal met toch meer inspanning en enthousiasme gekeken zeg maar, naar, naar Egypte, Libië. Um, en oh ja, Syrië liep toen ook al tegelijkertijd. Maar dan, toen waren we allemaal druk dat eerste jaar uh, dat Syrië ook in de problemen was. Het loopt nu al twee al, jaar, hè? Ja, het loopt natuurlijk nu ruim twee jaar. En, um, ja, en wat op dit moment niet zo heel erg helpt, is ook dat het gevaar voor journalisten ter plekke weer toeneemt. Waardoor je dus er minder journalisten naartoe ziet gaan ook weer. Of de, ja, als je of het de kort zou moeten omschrijven, die gevaren. Wat zijn de nee. grootste gevaren voor jou op het moment dat je Syrië binnengaat? Kijk, dat er een veiligheidsrisico is als er ergens gevochten wordt... dat, hè, dat, er, dat er een raket op je hoofd kan vallen, dat is duidelijk. Dat, dat is in Aleppo ook zeker het geval. Hoewel dat in hele stukken van Aleppo eigenlijk weer minder het geval is. Er wordt er niet zoveel gevocht in bepaalde wijken. Maar Sommige frontlinies zijn een beetje vastgelopen ook eigenlijk. Dus je weet wel... waar je loopt, dat dat dan ja, redelijk ja, overzichtelijk de, en Ja, je hebt altijd nog wel zijn. een kans op hier en daar. Mijn laatste reis was ik ook in de oude stad... en lieten ze ook bij een huis zien waar ik even rustig op het terras ging zitten. Dat is een prachtige oude stad die voor een heel groot deel uh, ook verwoest is. Maar sommige stukken zijn nog redelijk intact. Maar die lieten ze zien, ja, aan de andere kant van het huis... ja, hier is gisteren nog een raket ingeslagen. Nou ja, dat, dat zou je dus ook dan kunnen gebeuren als je daar eigenlijk zit uit te rusten met mensen... omdat je net iets intensievers gedaan hebt in die oh, stad. Dat zijn de risico's dat zijn die... zijn risico's die zijn er altijd, soort daar is het oorlog, oorlog ja. voor. Ja, dat, dat accepteer je gewoon, dan, anders moet je gewoon sowieso niet, natuurlijk niet gaan naar een oorlog. Maar wat moeilijker is, vind ik, als er echt bewust uh, geweld is tegen journalisten... Uh, groot wantrouwen uh, en ontvoeringsrisico... Daarbij ook. En um, wat dat betekent dat concreet? Je wordt aangehouden bij een checkpoint, ja. ergens halverwege op een weg. dan ja. moet je maar hopen dat ze alleen maar naar je paspoort willen kijken. Ja, nou, nou, nou dat, op mijn laatste reis heb ik dat steeds gehad. Gewoon dat er wel naar, naar mij gevraagd werd: wie bent u in die auto? En, en niks aan de hand. Maar wel op een gegeven moment bij een checkpoint, waarbij er een hele toestand was met lokale mensen, een paar vrouwen die er stonden. En toen bleek het op de weg die wij gaan wilden gaan doen, een beetje wat verlaten de weg naar een andere wijk in Aleppo, waar ik normaal heen ga, dat daar net hun kinderen uit de bus waren getrokken door mensen die ze dan ontvoeren. Dat zijn meestal als het om kinderen gaat, relatief korte ontvoeringen, dan gaat het echt een beetje om, om geld. En, en, ja. um, maar er zijn nu ook onlangs, en, en dat, dat blijft een beetje, dat is wel in het nieuws geweest, maar we vergeten dat vrij gauw, uh, twee Fransen ontvoerd. En dat, daar ben ik heel erg van geschrokken omdat dat twee gebeurde. Franse journalisten. Twee Franse journalisten. Die reden vanuit, je gaat eigenlijk in Turkije, Zuid-Turkije de grens over bij het plaatsje Kielis. Er zijn meer plekken, maar dat is de plek waar zij ook gegaan zijn. Nou dan komen ze eigenlijk, lopen ze in de handen van een soort perscentrum wat er zelf staat. En die hebben auto's ook klaarstaan met chauffeurs. En die kunnen jou dan naar Aleppo brengen. Een paar dollar. Mee. Ja, daar betaal je eigenlijk best wel flink voor. Um, dat gebeurt allemaal in dezelfde soort busjes vaak. En daar had ik al een beetje, ik rij ook zo. Er zijn twee broers ook met wie ik veel werk. Een van die broers is degene geweest die met die Fransen ging rijden midden op de dag, 12 uur s middags ongeveer. Uh, komt hij voorbij een plaatsje waar ik ook altijd doorheen ga, en ze zijn daar aangehouden door mannen die gemaskerd waren, en die hebben die, die Fransen dus uit de auto getrokken, mijn chauffeur weer laten gaan nadat ze zeiden van ja, je moet uh, je moet wegrijden, maar als je omkijkt dan schiet er wel eens nog je busje af, larder uh, met jou erbij en uh, wegwezen. En die ze zijn toen meegenomen. Daar is een tijd lang, want ik weet een beetje wat van het achtergrond gespeeld heeft. Uh, dus ja. dat denk ik te weten. Je weet het nooit precies natuurlijk. Uh, maar er is een tijd lang heeft hij helemaal niets van vernomen. En nu begrijp ik dat er wel contact is met de ontvoerders. Maar het is wel een beetje vaag. Maar gaat het dan om geld of nou, is het ook al qaeda achtige ideologische dat, dat, dat, kidnappings? Dat, dat is bij deze ontvoering nog niet helemaal duidelijk. En wat ik zelf het grootste risico zou vinden... Uh, is dat je doorverkocht wordt naar mensen van Assad... Want wat ook al een tijd aan de gang is... is dat er een aantal journalisten verdwenen zijn. Hè? Um, Austin Tice bijvoorbeeld. Amerikaanse journalist die vermoedelijk in handen is... van mensen die wat met de overheid in Syrië te maken hebben. En dan word je denk ik meer een politieke factor... Dan gaat het niet mis. Er zijn misschien nog wel geld betaald aan mensen die jou daar ergens ontvoerd hebben. En dan wordt je doorverkocht. En dat lijkt mij het engste. Want dan is het wel een eindeloos scenario. Over geld valt te onderhandelen. dat valt waarschijnlijk uit te komen. Maar ja, die oorlog. Die zit, als je het hebt over de politieke aspecten daarvan. Die zit natuurlijk muurvast op dit moment. En als jij wordt vastgehouden. Als een soort pion. van... Oh, mocht er ooit een buitenlandse invasie komen. dan hebben we dit nog. Ja, dan zit je wel even. Hoe kijk jij uh, naar dat filmpje dat we van de week uh, hebben gezien... van Judith Spiegel, een ja. journaliste in Jemen, samen met ja. haar man. Uh, ja, die ja. toch uh, ernstig gestrest en angstig ja. in het Nederlands... een oproep doen aan iedereen, doe alsjeblieft iets, anders worden we... zegt ze letterlijk, ja. over tien dagen doodgeschoten. Ja. Hoe, hoe kijk jij naar? Ik denk zeker dat ze angstig uh, uiteraard zullen zijn. Ik weet niet in hoeverre... Uh, ja, maar ik bedoel hen, uh, ook vooral hoe ja, jij ernaar kijkt. Ja, ja, nou ja, ik kijk er ook, ook naar, dat vond ik ook nog wel interessant. Ik dacht van, ja, in hoeverre is hen de angst ook nog een keertje bijna ingeslagen? Van als je voor zo'n filmpje... Het heeft een doel natuurlijk, dat filmpje. Dat hebben zij niet zelf uh, stiekem verzonden. Dat moesten ze doen van, van de ontvoerders, want blijkbaar lopen het onderhandelingen stroef. En dus moest er misschien ook wel extra aangezet worden... van als je kunt huilen, doe het alsjeblieft. Maar dat, dat, uh, maar dat, dat laat onverlet natuurlijk... dat er een buitengewoon ernstige situatie ook aan de hand is. Waar, uh, uh, maar, waarbij als dat misgaat... Uh, ja, ja, nou, dat je dan ja, een ernstige zaak kunt vrezen. Ook daar hoe bereid je... jij je daar nou, dat, je dat... eigen hoofd op voor op zo'n scenario? Want het is dus realiteit. Ja, dat het is, is realiteit. niet alleen maar die raket die kan ja. neerkomen... Ja. Maar je nee, bent En dat denk ik heel ernstig over na de laatste tijd. Zeker, voor mij was het vooral die Fransen. Omdat ik dacht van ja dat is hetzelfde busje waar ik al ja, in zit. Maar wat denk je dan? Want dat ja. is gewoon voor heel veel mensen een hele duidelijke reden. Om dan niet meer te gaan. Dat, ja. Je kunt het risico niet meer calculeren. Je kan niet meer zeggen ik ga vandaag een beetje naar die veilige wijk. Waar ja. niet heel veel geschoten wordt. De kans dat ik dan getroffen word, is ja. niet echt groot. Maar met die ontvoeringen. Iemand hoeft jou en je bent een ja. lange... Ik ben altijd geen als buitenlander. Ik kan wel een beetje een lokaal sjaalje omdoen. Nee, iedereen kan elkaar op. waarschuwen. Ja. En zeggen, hé, dan loopt een ja. buitenlander. Nou ja, dat is waarschijnlijk ook zo zoals het gaat. Dat je getraceerd wordt, gevolgd wordt en dan gepakt wordt. Nou ja, ik heb ook gezegd, van de route die ik altijd rijd met deze mensen in, in, in Syrië bijvoorbeeld... dat ga ik nu even niet doen met die mensen over die weg... weg. Uh, tot ik weet wat het nou exact is geweest met die Fransen. Want met je kunt ook nog denken, van zijn de chauffeurs te vertrouwen geweest? Of zijn die onder dwang? Uh, vind ik heel moeilijk om te zeggen trouwens. Uh, daar heb ik ook geen bewijzen voor. Maar, maar je, je gaat nu heel erg proberen ja. dus, te analyseren... wat er allemaal ja, maar dat is goed, zo goed. gebeurd kan zijn. Ja, maar dat is wel altijd heel goed om te doen. Maar het gevaar is bij dit ja. soort situaties... dat het soms onbereiden, ja, niet, niet te bereiden nee, dat valt. Maar dit had mij makkelijk kunnen overkomen op die weg. Steken nog. Ik zat nog van Waarom denken, ga je dan? Nou ja, omdat je het toch belangrijk vindt om het verhaal te vertellen... Maar en het, omdat je weten ook we, hoopt het is dat, heel dat, erg in Syrië. Ja, maar dat, dat, daarmee is het nog niet opgelost. Uh, het is juist en dat wat op de, op de krant staat waar we het gesprek mee openden, dat er steeds minder aandacht dreigt te komen. Voor, uh, dat mensen bijna niet meer gaan zien hoe ernstig maar het, zijn het dat is. Maar zijn dat voor jou voldoende redenen om te zeggen: die risico's die ik loop, en die worden steeds groter? Dat zijn voor dat mij voldoende Ja, zijn voor mij nog steeds voldoende redenen om te blijven zoeken naar een manier waarop ik die risico's beperk? Wel. Nou. En... Nee, dat is je professionaliteit. Ja, ja. Ik bedoel, dat is belangrijk en ook ja. heel goed en bewonderenswaardig. <laughs> maar het blijft ja. een oorlog. En je ja, hebt uitgelegd dat het ja. een ongelooflijk onoverzichtelijke oorlog is. Ja, maar er wordt ook nog steeds meer gevochten tussen de rebellen... om ze maar even zo als groep te zetten, onderling. Ja, tot nu toe wel, maar ik heb nu maar wel... Bezijf dus hebben... mensen in Nederland, ja? ja? Kun je hier nog over praten met mensen... Uh, oh, uh, ik ja, heb de wel over, over te praten, heb ik niet zo heel erg. Uh... Misschien omdat het ook niet meer uit te leggen valt... Oh, je, de manier waarop je werkt. En, en de nou, de manier waarop, ook, waarop nog wel, ja. maar waarom je de risico's zou lopen. Nee, dat, dat is moeilijk uit te leggen. En maar. jaar in, jaar uit, want dit doe je al... Heel lang, ja. ja. Echt heel erg lang. Ja. En je gaat toch ook weer naar Egypte. Ja, ze wel, Ik heb dus wel gedacht, dus, uh, er zijn natuurlijk altijd, je bent mijn vader geworden, je hebt een kind van 2,5 ja. uur ruim. Ik uur uur. wilde niet zelf uh, Nee, nee ik ze ze zelf zelf er in zelf nee. maar het is wel ja, een ja, Je week. denkt wel, van God, als die uh, ik vind het juist een hele leuke tijd om veel van hem mee te maken, uh, want hij verandert en hij gaat steeds, uh, steeds meer praten, het lijkt net zijn vader. En hij. Uh, ja, maar dan zegt mijn vader, kind, er zijn grote conflicten in de wereld, er is te weinig aandacht voor en ik moet... Ik moet weer gaan. Nou, wat hij doet als ik, als ik hem bel en ik vraag. Uh, waar zit papa? Dan zegt hij: zie je? Heel enthousiast. Dus <laughs> het enthousiasme <laughs> daar is er nog steeds. Maar is ook wel een beetje triest. Ja, maar hij. Uh, nou, ik weet niet of het triest is. Maar hij, uh, hij begrijpt daar natuurlijk nog niks van. Maar ik begrijp wel heel goed dat. Uh, dat ik wel altijd mijn eigen veiligheid voorop wil blijven zetten. Voor mezelf, maar ook voor mijn gezin, uiteraard. Hoe zie je dat bij collega's uh, om je heen? Want het is buitengewoon gemakkelijk geworden om als. Niet-journalist naar dat soort gebieden af te reizen. Je neemt een cameraatje mee en. Je steekt de grenzen over en je vindt wel een opdrachtgever die voor veel te weinig geld uh, van jouw diensten gebruikt gaat. Nou, maar maken. dat zou ook jammer zijn, hè? Als Syrië als bijvoorbeeld een, een, een traject gaat worden waar alleen maar een soort gelukszoekers heen gaan. Mensen die nog nooit iets in de journalistiek gedaan hebben. en denken van: nou ja, omdat er weinig journalisten gaan, gaat in de markt, kan geld verdienen, ik film me wat. En zie ik, en ik zie jij die trend ook? Ja, zeker. Maakt dat jouw werk gevaarlijker? Nou, dat maakt mijn werk wel gevaarlijker, ja. Want als ze zijn soms echt gekken bij die partij kiezen. Uh, en dat is toch iets wat wij niet moeten doen, denk ik. En, um, en dat maakt het wel ingewikkelder, ja, soms. Er zijn ook mensen bij. Je kunt natuurlijk altijd naar je eerste oorlog gaan en het daar goed doen. Maar uh, dat, dat is wel een trend. En waar ook weer mensen. Hè, in de, er zijn allerlei kranten die zeggen. Van, wij gaan niet meer met onbekende freelancers werken. Want iedereen kan hem opbellen. en zeggen dat hij freelancer is. En, en we willen wel weten met wie we te maken hebben. Dus dat is een aspect wat nu in Syrië. wel meer zal gaan gebeuren als de gewone media zich er meer vanaf gaan keren. Je met bent een eigen uh, mensen. Vanwege je verslaggeving journalist van het jaar geworden. Uh, ja, ja. Zelf, uh, ik was daarbij aanwezig. Ja. En ik hoorde jou zeggen tijdens jouw toespraak... dat uh, je in mensen op straat... Uh, ja, toekomstige doden of lijken ziet. In ieder en mens zie je een toekomstig lijkt. Ja, nou, ja, dan denk ik... Uh, je, moet, je moet naar een psychiater of een psycholoog... goed gaan praten en voorlopig even wegblijven... uit dat soort gebieden. Nee, maar dat zie ik al heel lang. Dat zag ik al voordat ik uh, die gebieden inging. Nou ja, dat je het al zo lang ziet... is het <lacht> een nog grotere reden om I see uh, naar een psycholoog people. te gaan. Hij <lacht> is people. people. Je lacht ja. het weg, maar dat, dat is, een, een, dat is een, echt een... Nee, dat is een verschrikkelijke opmerking. Nee, dat weet ik niet. Nou ja, dat, dat, dat zou voor jou het ontkennen van de dood zijn. Als je dat een verschrikkelijke opmerking zou vinden. Dat is meer denk ik een realistische opmerking. Wij zijn allemaal sterfelijk. En, en ik je... heb dat besef, dat draag ik steeds bij mij. Ja, alleen... en, en dat, dat, dat heeft me juist enorm veel levensvreugde gegeven. Maar, maar uh, wat er nu gebeurt, Hans-Jap, is ja. dat je die realiteit... in andere gedeelten van de wereld dus meeneemt... inmiddels naar ons veilige... Oh, maar dat, denk ik, dat is alleen maar goed. dat De realiteit dat, dat, mensen meer, dat, dat mensen hier in het veilige Nederland... waar het ergste wat je kunt overkomen is... dat je s'avonds op de camping arriveert in Frankrijk. Oh, we hebben geen plek. Dat is ongeveer het grootste avontuur voor de gemiddelde Nederlander Ik denk dat het goed is dat mensen blijven horen... over hoe het elders gaat in andere crises. Tot slot de cliché-vraag. Waar ga je naartoe? Op nou, op ik ga richting dat Frankrijk waar die mensen op zo'n camping... Uh, <laughs> dat is ook een oorlog. <laughs> Vechten voor een plekje. <laughs> Vechten voor een plekje. Hans-Jaap Melissen. Ja, dankjewel. En uh, be gedaan. safe. Zometeen Meteen, de beste filmmuziek aller tijden... van popprofessor Leo Blokhuis. Maar nu eerst het ochtendhumeur van Hink Spaan. Ligt het aan mij of zijn er meer spinnen dan ooit dit jaar? Ik mag ze niet. Het zal wel weer tegen het zere been zijn, maar ik vind spinnen onsympathieke dieren. Voor zover je spinnen dieren mag noemen. Ze vreten hun prooi levend op nadat ze eerst een tijdje hebben zitten kijken naar de voor zijn leven vechtende vlieg of mug in het web. Niet dat ze van mij geen muggen mogen martelen, graag zelfs. Maar ik denk wel, je zal maar in de klauwen van een spin vallen. Eerst spartelen in zijn web waar je niet uitkomt en dan volgespoten worden met gif, want anders durft meneertje spin je niet door te slikken. Nare dieren zijn het met weinig tot geen empathie. Ik tref mijn maatregelen. Ik heb een ragenbol en een stofzuiger. Met de ragenbol veeg ik langs balken, raamkozijnen en onder wasbakken en wc-brillen. De kop van de ragenbol heeft een blauwe kleurspoeling. Daarmee wordt het grootste deel van het web weggevaagd. Sommige conservatieve spinnen zijn zo dom in het web te blijven hangen. Ze raken verstrikt in de sprieten van de ragenbol. Zo krijgt de spartelende spin een koekje van eigen deeg. Zie daar maar eens uit te komen, makker, voeg ik hem toe. De meeste spinnen rennen keihard weg op hun achtharige poten. Ik zet de stofzuiger aan. Ik moet zeggen, sommige spinnen zijn echt snel... Maar aan de zuigkracht van mijn stofzuiger is het moeilijk ontkomen. Zo niet onmogelijk. Want als ik een spin zie, wordt de jager in mij wakker. Mijn jachthond is de kat. Die paar spinnen die de stofzuiger ontvluchten, vallen ten prooi aan het jachtinstinct van de kat. En aan zijn natuurlijke behoefte aan eiwitten. En dat zei Henk Spaan. Morgen hebben we een gast met een ochtendhumeur. En dat is Cecil Narings.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 Hele goede voorbij komen trouwens. Ja, ik, ik zat me af te vragen. Ben je ja. een romanticus of iemand die spanning uh, zoekt? Ja. Of... Nee, ik ben, een, uh, ik ben een romanticus gewoon. Hoor maar. Ik, ik, heb, uh, ik vind dat uh, One from the Heart niet mag ontbreken. Een soundtrack uh, gemaakt door uh, Tom Waits. Broken Alsof, Bicycles. Van, ja, dat is een liedje van de soundtrack, ja. Het is eigenlijk best wel een slechte film, maar met een heel ja. erg goede soundtrack. <laughs> die mag zeker niet ontbreken. En welke, wat mij betreft ook niet zou mogen ontbreken. Ik, ik weet niet of je eerst mijn, uh, mijn uh, dingen wil horen. Ja, dus ik... laat je ze alle de top drie maar horen en dan gaan we vervolgens uh, luisteren. Oké, okay, dat uh, is een film over een uh, verlopen cowboy, heet Crazy Heart. De, prachtige, prachtige soundtrack, heel erg mooie liedjes, Amerikanen-achtige liedjes, dus in de country-sfeer, maar, maar, maar niet uh, Nashville-country, wat, wat uh, creatiever. En uh, Ryan Bingham schreef daar een aantal liedjes voor, uh, waaronder The Weary Kind, een, een, een, een jammerlijk miskend lied uit de, uit de filmgeschiedenis, dat had uit de recente film. Filmgeschiedenis is nog maar vier jaar oud. En uh, welke zeker niet mag ontbreken, een klassieker, dat is Shaft. Uh, een, uh, een Black Sploitation film is, dat is dus een, een film afhankelijk gemaakt voor de Zwarte Markt. Een avonturenfilm, een politiefilm uit 1971. Dat was in die tijd was dat een. Uh, een, een bijzonder genre in films. En dat heeft fantastische muziek yeah. opgeleverd. En, en, en Shaft, de soundtrack van Shaft van Isaac Hayes... is, is, is een ongelofelijke klassieker... maar ook een, een soundtrack die, die, die de benadering van de filmmuziek... Uh, um, uh, eigenlijk uh, veranderd heeft. Nou, we gaan ze kort één voor één uh, beluisteren. De eerste was dus uh, One from the Heart. Een Amerikaanse film uit 1982. Met als yeah. soundtrack Broken Bicycles van Tom Waits. Seasons can turn. away Ja, nou, we moeten de beelden er nu dus bij bedenken. Ja, uh, voor... ik vind het mooi genoeg. Ja, dat... Maar goed, het gaat dus om veel muziek. Uh, wat, wat maakt deze muziek zo bijzonder, dat je dit eigenlijk op één plaatst? Nou ja, je vraagt of ik een romanticus ben. Dat ben ik dus blijkbaar als ik zelf het zo terug hoor. Maar... Uh, dit is uh, dit is eigenlijk de laatste. Uh, je zou kunnen zeggen, crooner plaat van Tom Waits. Uh, die hele soundtrack is gemaakt door Tom Waits. Hij heeft kreeg hulp daarbij, vocale hulp van Crystal Gayle, een zangeres die we nog kennen van Don't It Make My Brown Eyes Blue. En dat levert een, een gewoon een wonderschone combinatie op van een, uh, een, een een soundtrack die eigenlijk te lijden heeft onder een film die niet zo heel erg goed is. Het was gewoon een slechte film. Het was eigenlijk best wel een slechte film. Ik heb hem gezien en ik weet er eigenlijk ook niks meer van. Het is een een, een film die je makkelijk vergeet, maar een soundtrack die beklijft. Uh, gewoon, het is natuurlijk altijd smaak, maar uh, uh, zo mooi, puntig, zulke goede liedjes, zo ontzettend mooi. Dat is een van de weinige soundtracks die je gewoon heel fijn op kunt zetten zonder dat je iets van de film aan hoeft te trekken. Dus dan heb je gewoon een heel erg mooie plaat gemaakt. Goed, in verband met de tijd, want het is bijna half tien, moeten we oh. één fragment laten vallen. Welke wil jij wel horen nog? The Very Kind of uh, Shaft. Laten we dan de very kind wel doen, want Chef kennen de mensen wel. Die is heel bekend. Okay. En dat is Kijk ik even klassiege. naar de technicus of dat dan kan. Gaan we daar nu naar luisteren. De very kind. Right. Vertel wat je voelt, Leon. <laughs> ik voel weemoed. Het gaat over een, over een country zanger die zijn gloriedagen gehad heeft en die totaal uh, uh, aan lage val is geraakt. En die aan het eind met dit, dit, dit toplied nog komt. In de film is het ook, uh, de climax, uh, gewoon een heel erg mooi liedje is het. En daar hoor je nu te weinig van, maar ga hem lekker thuis draaien. The Very Kind van Ryan Bingham. Ga je komende zondagnacht luisteren naar de nacht van de filmmuziek? Nou, dat lijkt me toch wel. Ik moet nu... <laughs> je moet wel gaan luisteren. Wellicht dat je je eigen nummers voorbij hoort uh, komen. Ik denk dat dat zo is. Leo Blokhuis, muziekexpert, was dat. Het is bijna half tien. Dat betekent dat KRO Goedemorgen Nederland erop zit. Uh, meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website natuurlijk. www.caro.nl. Zometeen hier op Radio 1 Naida met lijn 1 van de NTR. Naida is er niet. Dus we gaan eigenlijk gewoon door met het uh, half elf de journaal. Jan van de Putten. Dit is radio 1. De werkloosheid in Nederland is vorige maand verder opgelopen. Er kwamen 16.000 werklozen bij, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er meer dan 500 per dag. De werkloosheid stijgt wel minder snel dan een paar maanden geleden. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden verder gedaald. Nederlanders zijn met afstand het somberste volk van Europa.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 En de grootste verfproducent ter wereld, Axo Nobel, houdt last van de crisis. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 4 En het bedrijfsresultaat daalde met 14 De netto-winst van Axo verdubbelde wel. Maar dat kwam onder meer door een eenmalige belastingmeevaller. En dat zijn de hoofdpunten. En er is verkeers, verkeersinformatie bij de ANWB-zit Jolanda van der Velden. De A1 Hengelo richting Apeldoorn die is dicht tussen Afrit Lochem en Badmen. Er staat een vrachtwagen geladen met personenauto's in brand. Inmiddels staat er zo'n drie kilometer file. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Almelo-Zwolle. Verkeer richting Enschede. Verkeer richting Arnhem volgt de route via Enschede. Ook een aanrijding hadden we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Op de A10 de ring zuid tussen Zeeburg en Duivendrecht... 2 kilometer richting Den Haag. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Dan ligt er zand op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en Knopend Waterberg staat 2 kilometer. De weg is zo goed als dicht tussen Knopend Velperbroek en Arnhem-Noord. Verkeer kan er alleen via de vluchtschrook langs. En tot zover de verkeersinformatie. Nu op deze zender de NTR met Lijn 1.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 Dik zijn is ongezond en duur. We weten het al heel lang, maar lijken er lak aan te hebben. En daarom is de oorlog tegen obesitas begonnen. Hier in Amsterdam, waar kinderen zwaarlijviger zijn dan in de rest van Nederland... wil de gemeente dat over 20 jaar alle kinderen een gezond gewicht hebben. De vetzuchtepidemie moet keihard worden aangepakt. En als ze ouders niet willen meewerken, dan past dwang en drang. Maar moeten we niet uitkijken met nemen en shamen. Niet elk kind kan een gezond gewicht hebben. Je kan ook te dik zijn omdat je lichaam net iets anders werkt dan normaal. Ja, en de vraag is is dat dan jouw eigen schuld? En gaan we met zo'n keiharde houding ten opzichte van obesitas niet voorbij aan hoe zwaar het allemaal al is voor ouder en kind? De vraag van vandaag is: zijn uw kinderen te dik? Hoe gaat u hiermee om? Heeft u hulp van de overheid nodig of kunt u het zelf? Laat het ons weten. Bel 0800 1121. Mailen kan naar lijn1@ntr.nl en de tweets kunnen naar #lijn1. En kijk mee via de webcam op lijn1.ntr.nl. Dit is lijn1 you de girls are beautiful. Hoewel als dat aan de wethouder in Amsterdam ligt, dan zijn er over twintig jaar niet zo heel veel big girls meer in Amsterdam. Bij mij in de bus zitten Françoise Langens. Zij is arts als arts verbonden aan de Nederlandse Obesitaskliniek, En journalisten Marjolein de Kok en wethouder Erik van den Burg van onder andere Zorg zitten hier in de bus. Marjolein, om maar met jou te beginnen. Uh, wij hebben deze uitzending, die maken wij naar aanleiding van een artikel van jou in het Parool eergisteren. Het last was een hartekreet van een moeder in het nauw. Wat is er aan de hand, Marjolein? Uh, het klopt, het was een hartekreet van een moeder in het nauw. Ik heb een dochter van inmiddels negen jaar. Uh, uh, uh, uh, zij uh, was bij uh, haar geboorte uh, van normaal gewicht, 35 gram. Maar groeide daarna al snel heel stevig. Ze is niet moedervet, maar altijd net het waar, net boven aan de BMI of net iets over de BMI heen. En ik heb me daardoor als ouder heel erg in het verdachte hoekje gedrukt gevoeld. Bij de consultatiebureaus kijken ze naar mij van jij bent een moeder die niet goed voor je kind zorgt. Jij zal wel marsen geven, jij legt daar s'nachts dieke aan een cola in. Kijken familie. ze zo naar je of zeggen ze dat ook? Nou, zo heb ik me gevoeld. Omdat ik. Uh, ik, ik ga inmiddels niet meer in zee met GVD's van Amsterdam. Uh, want daar ben ik mee opgehouden toen ze mijn dochter, toen ze zes was, uh, nog een keertje wilde zien omdat ze er weer iets waar voelde. Ja. Uh, dan krijg je eetwijzers. Uh, geef je kind geen mars, geef je kind geen cola. Ik ben een zogenaamd onbespoot moeder. Ik, maar zeggen. ik begon heel biologisch, dynamisch, verantwoord. maakte ruzie op de crash als de kinderen sap kregen in plaats van water. En juist ik werd aangesproken op mijn voedingsgedrag. Ja. En ik had het gevoel dat er helemaal niet geluisterd werd naar wat ik zei over mijn kind. Was je niet gewoon ook een beetje te overgevoelig? Omdat het om jou en je kind gaat. Oh, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Dat heb ik ook in het verhaal gezet. Van nou ja, ik zal weer zo'n hysterisch reagerende moeder zijn. Alleen het is me altijd bijgebleven. En ik heb me daar altijd verontwaardigd door gevoeld. Uh, het concept puppyvet, wat je vroeger had... dat bestaat eigenlijk niet meer. Ja. Puppyvet Kinder... is... Nou, dat zijn kinderen die een beetje stevig zijn. En daar werd vroeger dan van gezegd van... ach, uh, die groeien later wel weer uit. En tien tegen een gebeurde dat ook. Ja. Uh, en dat zie ik nu ook wel bij mijn dochter gebeuren... nu ze wat ouder wordt. Uh, dat ze uh, langer wordt, uh, dat het buikje iets verdwijnt. Maar ze is nog steeds echt, ziek ook in het zwembad... steviger dan andere kinderen. Ja. Dus jij zegt bij jouw dochter, het is gewoon aanleg... Ja, Het heeft niet te maken met wat ik haar wel of niet te eten geef. Precies. Française Langens, arts verbonden aan de Nederlandse obesitaskliniek, Ook een moeder, prachtige dochter van 17 naast u, Julia. Herkent u dit, wat Marjolein zegt? Ik herken het uh, verhaal. En ook uh, bij de mensen die wij uh, zien. Die zijn heel erg zwaar. De volwassenen zijn dat dan. Uh, maar nog steeds hebben ze enorme complexen. Van vroeger de jeugdarts, de... Uh, de diëtisten die echt bestraffend vertelden wat ze allemaal verkeerd deden. Terwijl ze eigenlijk toch het gevoel hadden dat ze best gezond aten. En nog steeds kunnen ze daar nachtmerries over krijgen. Um, een stukje over de aanleg. We weten steeds meer dat aanleg een grote rol speelt. Hè? De, erfelijke, de genen spelen gewoon een belangrijke rol. Wat daarbij altijd wel belangrijk is om te vermelden. Ook al heb je de aanleg, kun je zorgen voor een gezond gewicht op volwassen leeftijd. Ja, want u werkt, bent verbonden als hart aan die obesitaskliniek. Hoeveel mensen die bij u komen, zijn daar, zijn daar omdat ze aanleg hebben en hoeveel omdat ze gewoon een ongewoon, ongezonde manier van leven hebben? Ik denk dat uh, driekwart aanleg heeft, uh, maar ook uh, daarvan ook weer driekwart een ongezonde leefwijze. Dus ik wil niet ontkennen dat die ongezonde leefwijze... ook he, zeker op volwassen leeftijd een belangrijke rol speelt. Ja. He, uh, maar die aanleg voor mensen die de aanleg hebben... zullen veel harder moeten vechten om dat gezonde gewicht te behouden. Ja. Wethouder Van den Burg, hier, wethouder hier in Amsterdam. Amsterdam, het land, het aantal dikke kinderen hier... is boven het landelijk gemiddelde. Hoe kan dat dat die Amsterdamse kids zo dik zijn? Er zijn een aantal redenen voor. Het eerste is, is dat uh, kinderen uh, buiten Amsterdam veel meer met de fiets naar school gaan. En als jij inderdaad vijf uh, of tien kilometer per dag moet fietsen om bij school te komen... dan gebruik je alweer meer energie dan een kind wat uh, naast de school woont... of hier heel veel met het openbaar voeren gaat. En we hebben hier ook heel veel ouders die uh, niet weten uh, wat gezond eten is. Uh, uh, of die denken dat ze hun kind gezond eten geven. En uh, dat blijkt dan toch niet het geval te zijn. Dus het is ook gebrek aan, uh, aan kennis in, in vele geval. Dus dat zijn een aantal redenen waarom je ziet dat het gebeurt. En wat je ook ziet, is dat wij veel meer kinderen hebben in deze stad waar, ja, die, die, die armer zijn. Of minder, waar de ouders minder geld van te besteden hebben. Waar de ouders minder van opgeleid zijn. En ook dat speelt uh, mee in... Uh... Het, het feit dat wij in Amsterdam 30.000 kinderen hebben die uh, niet te dik zijn. Ja. Nu komt u met een nieuw plan. U zegt over 20 jaar geen te dikke kinderen meer in Amsterdam. Nou he, heeft zowel u als uw collega's hebben de afgelopen jaren al een heleboel geprobeerd. Ik denk aan een gezond ontbijt in arme wijken. Kinderen die aten thuis niet of aten slecht. Gezond eten, uh, regels op scholen dat je geen snoep meer mag uitdelen als er iemand jarig is. Ga zo maar door. Gratis uh, sportactiviteiten voor kinderen met de ouders met weinig. Geld. Kortom, er is van alles geprobeerd, maar het heeft niet gewerkt. Waarom heeft u nu het gouden ei uitgevonden? Nou, ik weet niet of ik het gouden ei heb uh, uitgevonden. Ik ja, vind anders ieder... is het weer een van de zoveel nieuwe ideeën. Dat zou nee, hoor, jammer dat, zijn. Dat, dat, uh, dat zeker niet. Maar het feit dat in het verleden zaken niet gelukt zijn... kan nooit de reden zijn om in de toekomst dingen niet te proberen. Want dan, Wat uh, gaat u nu anders doen? Nou, we, we gaan inzetten op een aantal uh, dingen. Wat we, we weten van uh, alle wijken in Amsterdam... Uh, hoe het daar zit met het overgewicht. En we weten dus ook van alle scholen... hoe het zit met uh, het overgewicht op die school. Het komt niet door de school... maar uh, de kinderen op die school hebben uh, te maken met overgewicht. Wat we nu hebben gezegd is... we gaan op de scholen waar het overgewicht van de kinderen het ergst is. Daar gaan we ons op, uh, op concentreren. We gaan ons concentreren op de wijken... waar het ergst is. In Amsterdam Centrum... waar we nu staan uh, met uh, de bus... is het probleem veel minder groot... dan in Amsterdam Nieuw-West, in Zuidoost en in Noord. En we gaan veel doen op een aantal punten. We gaan zorgen dat er uh, goede voorlichting komt. Mensen denken nog steeds dat AA een gezonde drank is... want het is een sportdrank. Ja. Nou, Er zitten gewoon 14 suikerklontjes in. Je moet er een half uur voor touwtje springen... wil je die AA er weer afgesprongen hebben. We gaan mensen voorlichten over... Uh, waar ze uh, uh, gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen. We gaan het sport, aantal sportvoorzieningen ook uitbreiden. Maar dat doet u toch al heel lang, dat voorlichten? Ja, dat doen we ook al heel lang. Maar nog niet, uh, nog niet met het resultaat dat we willen. Dus dat moeten we intensiveren. Ik denk dat, uh, misschien mogen we niet direct zeggen dat het niet uh, gelukt is. Hè, want uh, we weten niet precies wat er was gebeurd als er helemaal niks uh, gedaan was. Hè. Dat, dat vind ik altijd uh, toch gevaarlijk om te zeggen dat het nog niet uh, hè, dat mislukt is. Um, ik denk wel, wat ik nu hoor is heel erg positief. Hè, dus proberen het makkelijker te maken voor kinderen om gezond uh, te eten en meer te bewegen. Ik denk alleen het stukje van... we willen dat er geen kinderen meer met overgewicht uh, zijn over zoveel jaren. Dat is niet haalbaar. En ik vind het eigenlijk een beetje... Waarom is dat niet haalbaar? Er zullen altijd kinderen en volwassenen met overgewicht blijven. Ja, maar, dat... maar laat ze dan de uitzondering zijn. Want nu lijkt het steeds meer regel te worden dan uitzondering. Ja, want ik denk eigenlijk als je dat zegt... Hè, we gaan dat doen, dan vind ik dat eigenlijk oneerlijk... voor kinderen die wel te zwaar zijn. Want dat impliceert dat die kinderen dus per se verkeerd eten en te weinig bewegen. He, dus het idee van... Uh, tien jaar geleden begon met zo'n soort... Uh, uh, gelijk initiatief bij Slim... in de plaats waar ik woon. En toen was het idee, we laten het aantal kinderen gelijk blijven... met overgewicht. En ik vond dat vreselijk. Ik dacht, help, ik wil aan de slag. En ik wilde naar nul. Ik weet nu inmiddels dat dat al een heel mooi streven is om het aantal kinderen met overgewicht te stabiliseren. En dan graag er nog een paar procent vanaf, maar naar nul vind ik toch echt uh, stigmatiserend. Wethouder van den Berg. Nou ja, kijk, ik denk dat als je over twintig jaar kijkt en we zien 800.000 Amsterdammers rondlopen. dat je natuurlijk Amsterdammers zult zien die te dik zijn. Maar je streven moeten wel opgericht zijn dat alle kinderen gezond kunnen opvoeden. En ja, er zijn kinderen waar sprake is van, uh, van aanleg. Maar u hoorde het net ook zeggen, het is ook zo dat mensen met aanleg... ook nog steeds goed of slecht kunnen, kunnen, kunnen eten. En laten we daarin ook mensen de keuze geven. Als jij niet weet dat je gewoon water uit de kraan kunt drinken... wat heel veel mensen in Amsterdam toch nog niet weten... dan gebruik je dat niet. 1 op de zes Amerikaanse kinderen heeft nog nooit water uit de kraan gedronken. In Amsterdam zien we vergelijkbaar dat kinderen dat niet doen. Als we mensen aan het water drinken krijgen, dan helpt het al enorm. Als we mensen aan het sporten krijgen, dan is dat ook prima. En als ze dat niet willen, dan moeten ze dat niet doen. Maar we hebben gewoon in Amsterdam ook te maken met kinderen in armoede die niet kunnen sporten. Nou, we hebben het uh, jeugdsportfonds uh, budget van de gemeente Amsterdam verdrievoudigd, waardoor we inderdaad meer kinderen aan het sporten kunnen krijgen. Dat zijn allemaal dingen die helpen en natuurlijk moet je het doen vanuit een positieve insteek. Wat we alleen wel constateren is dat van de 30.000 kinderen in Amsterdam die te dik zijn... zijn er duizend kinderen in Amsterdam morbide obese. Dat wil zeggen dat ze door hun te dik zijn... En dan heb ik het niet over een pondje meer, maar echt over ja. veel meer... dat ze door hun dik zijn ziek zijn geworden. En dan moet je eens over, hebben wil zeggen... we gaan als de ouders dat niet kunnen of niet willen... ons er wel mee bemoeien, want het is echt gewoon in. wat je Marilene. moet in de kader van jeugdzorg. Dan komt u precies op het punt waar ik een beetje allergisch reageer als ouder. Um, in de aanpak die nu zo positief klinkt als u het nu vertelt... Staat heel duidelijk, geen kind mag meer aan de aandacht ontsnappen. Er kan dwang en drang worden toegepast als ouders uh, niet meewerken of zoveelste keer niet luisteren. Uh, ik ben nu zo'n ouder die niet luistert. Ik voel mij daardoor aangesproken en ik Volgens vind het een soort u big helemaal niet ouder. mentaliteit. Op basis van het verhaal wat u mij net vertelde, of wat u ons net vertelde, bent u niet zo'n ouder. Ik denk dat als je het hebt over de duizend kinderen die morbide OB zijn, uh, dat het misschien om. 30, 40 of 50 kinderen gaat waarvan je echt moet zeggen... daar moet de jeugdzorg ingrijpen omdat ouders het niet kunnen en niet willen. Um, in al die andere gevallen niet. Want u klinkt helemaal niet als een ouder die uh, uh, um, um, niet bezorgd is over het leven van, een, van het kind. Even los van het gewicht, hè. Maar u klinkt ook helemaal niet als een ouder die geen aandacht besteedt aan, aan, aan het kind. Dus volgens mij voldoet u helemaal niet aan de doelgroep. Maar we constateren wel... En dat is vaak bij, oude, bij kinderen waar heel veel meer aan de hand is dan alleen overgewicht... dat je in sommige gevallen moet zeggen, dit gaat echt slecht Marjolein, aflopen. Maar jij moet je nooit maar, ingrijpen. Precies, maar dat zijn, ik wou even zeggen, dat zijn uw woorden, dat ik niet zo'n ouder ben. Maar bij het consultatiebureau werd ja. ik wel gezien als zo'n ouder. Bij het consultatiebureau moest ik terugkomen en terugkomen en terugkomen... vanwege het gewicht van mijn dochter. Het gewicht, de groeikurve, het gemiddelde waar ze bovenuit kwam... en wat dus niet deugde. Daarom voel ik nou, me wel zo'n aandacht. Wat ik bij jou hoor eigenlijk een beetje het bestraffende, dat is heel belangrijk hè, in de aanpak. Dat vooral dat bestraffende, het vingertje. Uh, ik denk dat het zelfs bij niemand gaat werken, bij, ook bij die dus ouders. dwang en drang, zoals de gemeente Amsterdam, die worden gebruikt, de gemeente Amsterdam, niet te doen dus. Nee, ik denk dat het contraproductief. Hoe het precies wel moet, ja, ik denk toch met motiveren en kijken naar wat wel goed gaat. En ik denk ook wat heel belangrijk is, de gemeente Amsterdam kan het niet alleen. De uh, artsen, het constatiebureau kan het niet alleen. Het is dus een heel breed uh, verhaal. Ik, wat... ik snap wat u zegt, maar weet wat mij een beetje verbaast? Kijk, we hebben het hier niet over die 30.000 kinderen die te dik zijn. We hebben het over een hele kleine groep. Maar op het moment dat ouders hun kinderen niet te eten geven, of veel te weinig te eten geven, dan vinden we als samenleving dat er ingegrepen moet worden. Maar als ouders hun kinderen heel veel, veel te eten geven, vinden we dat niet. Volgens de definitie van kindermishandeling, zoals die gewoon in de wet staat opgenomen... is verwaarlozing een vorm van kindermishandeling. Als jij je kind veel te weinig te eten geeft, door het ondervoet is... vinden we dat allemaal een vorm van verwaarlozing in dus kindermishandeling. Maar als je een kind bent van 14 jaar met een gewicht van 150 kilo... Dan ga je daar gewoon veel eerder dood aan. Dan loop je gewoon echt enorme risico's. Dus ik Marjolein? zeg niet: grijp in bij kinderen met een pondje te veel. Nee, stimuleer kinderen met een pondje te veel of met een paar kilo's te veel. Laat ze maar lijn even langer. Een een van van, ja, van het weer. Nu, het weer heeft, het van nu, nu heeft het weer over dat pondje te veel. Het gaat niet over kindjes van een pondje te veel. Daar gaat het dus wel over. Want kinderen met een pondje te veel zijn verdacht. Ouders van kindjes met een pondje te veel zijn verdacht. Want die kindjes kunnen zomaar uitgroeien tot een kind met morbide obesitas. Oh, help! Nee, ik denk dat u nu echt... Uh, uh, hoe kun je dat voorkomen vanuit dan? de bezorgdheid van u als Meneer moeder. Meneer van den Burg, hoe kun je dat voorkomen, dat pontje te meer? Oh, kijk, ik denk dat uh, als je kijkt naar de groeicurves die in het boekje staat... wat je ook altijd krijgt als je naar de... de ja, maar de hoe, haal je die kinder, hoe haal je die kinderen en hun nou, ouders uit het verdachte hoekje? Nee, maar dat hoekje. zijn, zijn gemiddelden. Nee, nee niet maar, dat maar hoe, even vragen maar nu is uit, Hoe haal je die kinderen uit dat verdachte hoekje? Oh, ik, zie, uh, um, uh, ik zie de kinderen al om te beginnen helemaal niet als verdacht. Ik zie de ouders in beginsel ook helemaal niet als verdacht. Ik zie ook vooral dat je mensen moet helpen. Dat is wat ik zie. Ik heb ook wel een idee hoe je dat zou kunnen doen. Uh, door uh, onder andere jeugdverpleegkundigen, de, de JGZ, ook te trainen. Uh, in veel meer in motiverende gesprekstechnieken. Dat je beter weet wat speelt er eigenlijk speelt. Want uh, daar hebben ze misschien ook te weinig tijd. Hè? Ik kan heel makkelijk iets zeggen. Maar ik denk dat je dan echt verder komt. van: ja. hey, Is dit een gezin waar we in moeten grijpen? Of wat dan ook. Ik wil ook nog even over die morbide obese van 150 kilo. Uh, daar zit natuurlijk heel veel psychische problematiek, psychiatrische problematiek. En puur op BMI. Ik zou het heel naar vinden als er hè, staat uh, bij een BMI van dat mag een kind... Uh, hebben kinderen uit ouderlijke macht ontzet worden. Dat zou ik heel eng vinden. Ik denk wel dat die kinderen goed bekeken worden en dat er en bij, wij bij wijze van spreken met de huisarts bekeken moet worden, die vaak toch iets meer van het gezin weet. Is dit een gezin waar we echt ja. aan de slag moeten? Dus problemie... het helemaal overeen, hoor. Ik denk dat als je het inderdaad hebt over die, die kleine groep waar het echt zo extreem is, dan is er veel meer aan de hand dan alleen uh, verkeerd eten. Want van verkeerd eten kun je wel te Precies. dik worden, maar niet zo extreem. Ik wil even terug, niet dat naar die, die extreme heren. groep, maar naar al die andere tieners die daar uh, tussenin vallen. In de bus tiener Julia 17 jaar oud. Als ik naar jou kijk, heb je absoluut geen last van overgewicht. Hoe zit het met jouw vriendinnen? Ja, ik zie gewoon op school dat er ja, best wel wat mensen zijn die gewoon wat te dik zijn. En als je hoort hoeveel zij sporten en hoe zij hun best doen om gewoon gezond te eten, dan vind ik het eigenlijk niet eerlijk dat dat soort mensen er juist op aangesproken worden. Want ik zie ook mensen die gewoon hartstikke slank zijn en die gewoon kunnen eten wat ze willen. En die ja, daar geen problemen mee hebben. En... Die daar niet op aangesproken worden. Dus ik denk dat als er gewerkt wordt aan ja, een gezonder eetpatroon en meer bewegen. dat dat gewoon voor iedereen zou moeten gelden. En niet alleen voor te dikke kinderen of. Uh, ja. Meneer Van den Burg? Oh, kijk, laat er geen enkel misverstand over bestaan. Of je nou eruit ziet zoals jij, met inderdaad geen overgewicht... of mensen die het wel hebben. Gezond leven en gezond eten is voor iedereen belangrijk. Uh, als, je, als je veel beweegt, dan leidt het tot betere prestaties op school. Als je veel beweegt, dan verkleint het de kans op, uh, op, op dementie. Op depressie, op hart- en vaatziekte. Dus dat soort zaken zijn ja. allemaal voor mensen die te dik zijn aan de orde... maar ook voor mensen die het niet zijn. Gezonde leefstijl is altijd voor iedereen uh, belangrijk. Wat je wel moet realiseren, en dat is dat, een echt onderschat onderschatpunt... Is dat een samenleving waarin mensen echt veel te dik zijn... Eh, niet alleen leidt tot enorme gezondheidskosten... want dat was een punt wat u net ook in uw inleiding noemt... maar wat ook gewoon leidt tot veel ongezonde mensen in de toekomst. Dus ja. je moet mensen er ook wel op wijzen... dat het gedrag wat je nu vertoont... in de toekomst repercussies kan hebben voor jezelf. En dat je jezelf ongezonder kunt gaan voelen. Marjolein, neemt... hou je even vast, Marjolein. Ik, ik, ik wil graag een ander onderschatpunt aanstrepen... en dat is het stempel wat kinderen nu opgedrukt krijgen. Een kind dat toch die paar pondjes te zwaar is... geldt als... Te zwaar, wordt naar een consultatiebureau of een GGD gesleept om daar te horen te krijgen als zesjarige. Hoe haal je het in je hoofd? Jij bent te zwaar. Uh, dat kind moet daar dan de rest van de ja, leven echt, leven. het leven mee leven. Ik vind het echt niet Als een verpleegkundige een kind van zes op die manier aanspreekt, moet de verpleegkundige aan de kant worden gezet. Ja, dat moet u dan, nee, dan doen. Nee, dat, dat is kunt u niet, gebeurd. Dat kunt u niet doen. Wat u nu doet, is wat u blijkbaar is overkomen projecteren op de verpleegkundige in Nederland... en op de gezondheidscentra in Nederland. Nou, is dat, La, wat, je dat doet, wat je nee, doet, Marjolein? Nee, want het begon, dat, dit verhaal begon Marjolein. als een persoonlijk verhaal. Het is een issue van mij. Ik ben daar verder in gaan spitten, ik ben gaan zoeken. En wat mij verbaasde toen ik... of verbaasde, ik was eigenlijk... Verbluft Toen ik ging rondbellen met mensen die zich bezighouden met kinderen en overgewicht. Professionele mensen, hoeveel weerklank ik vond voor mijn verhaal. Het verhaal is niet uh, uit de lucht komen vallen. Veel meer mensen nee, hebben deze ervaring. Vindt niet alleen klassen? bij de JGZ, maar ik merk ook bij Ik uh, ben 15 jaar huisarts geweest, geef veel nascholingen overgewicht. En uh, ook de huisartsen zijn nog steeds een beetje bestraffend. Hè? Eigen schuld, dikke bult. We gaven pas een nascholing aan huisartsen en de titel was. Uh, laten vallen of laten afvallen en eigenlijk alle huizen stemden voor laten vallen. Hè. Niks aan te doen, eigen schuld, we gaan er niet meer aan werken. Dus er is ook nog veel uh, kennisgebrek bij uh, hulpverleners. Um, he, toch eigenlijk het idee, eigen schuld, dikke bult. Er kan alleen maar zo zijn dat dit kind te veel eet en te weinig beweegt. Dus ook daar ligt nog steeds een taak hè, om ook de hulpverleners te scholen en kennis... maar ook in motiverende gesprekstechniek. Voordat ik naar beller ga, even nog een vraag aan jou, Julia. Die kinderen, die leeftijdsgenootjes die wel te dik zijn, worden die gepest... Nee, die worden niet gepest. Zeker niet omdat zij zelf vertellen ja, dat ze gewoon minstens vijf keer per week naar de sportschool gaan. En mensen zien dat ze hartstikke gezond eten en dat ze bijvoorbeeld bij traktaties gewoon niet nemen. Dus daar hebben ze eigenlijk alleen maar respect voor. Maar ik kan me ook voorstellen dat um, kinderen die iets te zwaar zijn en vervolgens naar het consultatiebureau moeten en die aangesproken worden op een overgewicht... dat die later, als ze bijvoorbeeld in de puberteit gaan groeien... en wel een gewoon gewicht krijgen... dat ze toch in hun achterhoofd houden van... ja, toen is er gezegd dat ik te dik ben. Dus voor hetzelfde geld um, krijgen ze daarna gewoon anorexia of zo. Dat ze gaan ja. lijnen, omdat ze denken van... ja, misschien ben ik nog steeds wel te dik. En ik kan me voorstellen dat daardoor dat soort eetstoornissen wel ontstaan. Oké. Okay. Ik ga naar een beller. Petra aan mijn telefoon. Goedemorgen, Petra. Zeg het maar. Goedemorgen, um, ja, ik heb mijn verhaal al dus. Een van mijn dochters heeft vroeger enorme buikklachten gehad En het advies was om uh, suiker uit haar dieet te schrappen. En dan moet je weten dat in dat tijd was mijn salaris niet zo groot dus extra snoep was al niet aan de orde. En dan merk je, als jij um, een keer frietjes eet als maaltijd, als aardappelvervanger, en je dan je kinderen wilt placteren, want zo was dat in mijn tijd, uh, op een je kip met appelmoes en dopessjes, dan zit er in de appelmoes het suiker aan toegevoegd. Ja. En aan de doperstjes zit suiker toegevoegd. En wat mij zo stoort aan deze discussie nu, is dat ik die meneer heel opgewonden hoor vertellen dat ouders op het matje moeten komen. Waarom is het niet zo dat eindelijk de voedselindustrie op het matje moet komen? Ik zou moeten de winkel ingaan en kijken wat er gebeurt ja met ons voedsel, daar wordt je ziek van. Hartstikke Als goed. Je Dankjewel en... Petra. Ik ga je vraag voorleggen aan de wethouder. Goeie opmerking. Je moet niet bij de ouders zijn en bij de kids, maar je moet bij de voedselindustrie zijn. Je kunt bijna niks, en ik ben het eens met Petra, je kunt bijna niks in ons land kopen waar geen suiker aan toegevoegd is de combinatie is. Ik denk dat je uh, ouders wel mag voorlichten en vertellen dat water drinken gezonder is dan, uh, dan cola drinken. En dat je je kind beter een boterham met kaas kunt uh, geven naar school dan een zak chips en een blikje cola als, uh, als lunch voor tussen de middag. Dus je mag wel degelijk ouders vertellen uh, wat, uh, wat gezonder is en wat ongezonder is. Ik vind dat de voedingsindustrie uh, uh, ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat zeker nu niet neemt. En dat kan op een hele lichte manier beginnen door inderdaad te vertellen van als u een Big Mac neemt, dan krijgt u zoveel calorieën binnen. Het gaat ook inderdaad om uh, voorlichting in de zin van het, het verkeerd aanbieden. Een goed een voorbeeld wat ik daar altijd ja. gebruik is, ik, uh, om even een, een, een merkname meteen te noemen. Je hebt de, de Katja yoghurtgums. Als je dat ziet staan, dan uh, denk je inderdaad, wauw, dat is goed. Want het staat op dat het vegetarisch is, dat er geen vet in zit, dat het uh, geen uh, kleurstoffen bevat, dat het geen uh, geurstoffen bevat. Dan denk je, nou, dat is echt hartstikke maar... gezond. En nog zes soorten fruit ook. Van de 100 gram is 52 gram suiker. Dat is echt gewoon misleidend Transwijze. en ik wil het echt ook. slecht. En dat ben ik dus met Petra eens. Je zou in die zin als voedingsindustrie veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Toch neemt die best wel verantwoordelijkheid. Uh, hoe ik weet je namelijk Campina doet echt heel veel aan voorlichting, ook aan hulpverleners. McDonald's, we hebben toevallig de site bekeken, dat dus je echt alles kan zien. Hè. Uh, wat kan ik nemen? Dat ik toch netjes niet te veel vet neem. Enzovoort. Ze doen best hun best. Kun je wel zeggen, ze blijft verkopen, maar iedereen moet geld verdienen in dit land. Uh, maar ze geven echt voorlichting. Het staat op elk product wat ik daar eet. Uh, dus het is niet zo dat ze niks doen, ook met het zout... Het uh, brood is al verlaagd, dus ze doen best wel heel wat. Ja. Uh, en als consument kun je daar echt aan ontkomen door gewone basisproducten. Het gaat over basisvoeding. En een keer iets kant en klaar is oké. Okay. Maar als je basisvoeding gebruikt, dan kom je eigenlijk heel erg ver. En dan moet je weer gewoon terug naar de gewone melk, uh, yoghurt enzovoort. En Ik ga houden... even terug naar Petra. Die hangt en Petra wil nog wat zeggen. Kort graag Petra. Uh, ja, wat ik wilde zeggen is, um, vanaf het moment dat een kilo verse tot echter 3,49 euro kost en je 750 gram uitleggewicht uit een pot hebt voor 49 eurocent, is dat de reden waarom mensen in de lagere inkomenscategorie geen kans krijgen om fatsoenlijk eten op tafel te zetten. Ja, gezond eten dat ben ik is de. Met te Petra duur. oneens. Dat ben ik echt met Petra oneens. Water drinken is goedkoper dan cola drinken. En op dit moment, als u nu naar de ja. markt gaat of u gaat maar nu naar de supermarkt, niet, kunt u he? voor een euro een kilo eten. broccoli kopen. En broccoli is hartstikke gezond. En uh, ga maar kijken nu in de winkel. Dan zult u zien dat dat betaalbaar is. Dus je kunt ook gewoon gezond en betaalbaar eten. Ja. Ik vind het wel een moeilijk punt. Uh, ik merk bij heel veel mensen die te zwaar zijn ook veel te veel vleesconsumptie. Hè, want dat vinden we allemaal lekker. Maar dat is juist het dure stukje. En vaak merk je als mensen minder vlees gaan eten dat ze eigenlijk juist het geld overhouden voor groenten en fruit en dat soort dingen. Maar het is misschien makkelijk praten. Ik kan niet ja, in de het portemonnee... De Sorry. Hetzelfde Gaan, geldt ja? voor zuivel. Want de wethouder had het net over die botan met kaas na school. Zelfs dat is arbitrair, of hoe gezond dat is. Als daar wordt over ja. gediscussieerd. Heel ja, even, even, even, even de discussie. Een van de meest gehoorde reacties van luisteraars en uh, mensen die e-mailen en twitteren, is: eerst kijken bij de voedingsindustrie, die overal verborgen suikers en vet instopt. Alleer je onzekere pubers en anorexia aanpraat. Dus die voedingsindustrie is voor veel luisteraars echt wel een ding. Maar er is geen reden om je daarachter te verschuilen nee, als, als individu. Waar. Want er is helemaal niks mis mee als je op zijn tijd naar McDonald's gaat. Er is helemaal niks mis mee als je op zijn tijd cola drinkt. Er is helemaal niks mis mee als je af en toe ook gewoon snoep eet. Waar het om gaat is dat je de balans weet te vinden. En dat kan wel degelijk. Dat zien we ook bij heel veel mensen dat het wel degelijk kan. Het heeft te maken met voorlichting, het heeft te maken met keus. En ja, de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ouders, ligt ook bij de voedingsindustrie. Daar kan zeker veel meer in gebeuren door voorlichting, maar ook door gewoon andere vormen van reclame. Maar verschuil je niet achter het kan niet, het kan wel degelijk. Het kan wel. Ook dat Okay, laten heel Marjolein. Zien. Ik vind dus juist dat de balans zoek is in de aanpak van ja. dit probleem. Niemand zegt ah, dat overigens. Ik heb het al ik aan. U ik heb het gelezen. Marjolein even uitleggen. En te ik vind praten. de dwang en, de drang en het drang. Het dat een heel klein stukje ja, in 80 maar... pagina's gelopen. Maar dat dat staat er in. Dus hoezo is dus dus de balans erin. dan niet? Nou, ik, ik vind. Dus er waren al. Laat Marjolein het even uitleggen, Van den Berg? Drie programma's die lopen sinds 2005. En er moet nog een aanpak over en nog een aanpak. En mensen denken alleen maar. Oh god. Een kilo te veel betekent obesitas. Doorverwijzen. Uh, maar ik doorslaan. Donk, U heeft mijn plan gelezen. U, u leest in mijn plan dat ik hem richt op 30.000 kinderen. Ik gebruik dwang Geen en Geen kind ik blijft gebruik, ongezien. Ik gebruik dwang ik en ge drang in relatie tot 30. De, dus, dus, dus één op de, de duizend. Nee, de maar, hoe kunt u dan zeggen dat er sprake is van disbalans? Stap even uit die emotie van dis... moeder en ga even in de rol van nee, journalist. Dat vind, ik dat vind ik ontzettend denigrerend dat u dat, dat, dat is zegt. Niet is niet de rol van U's, moeder, U's, dat is de rol van journalist. Lieve mensen, ik moet het nu overnemen omdat het tijdpijn is. Het blijft een emotioneel onderwerp, want het gaat uiteindelijk om kinderen. Gezonde kinderen, dat is wat we allemaal willen, is mijn conclusie. Absoluut. En de uitzonderingen zijn uitzonderingen. En bewegen allemaal. Dank jullie wel. En heel veel succes met uw plan. Morgen zijn we er weer bij lijn 1. Het zijn barre tijden op de huizenmarkt. Jarenlang stegen de prijzen tot de crisis in 2008. Think about what the system we created was doing.